Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Na de drukte op Koningsdag in Amsterdam zijn minimaal 466 mensen besmet geraakt met het coronavirus, zegt de lokale GGD. En het zou het topje van de ijsberg zijn. Het zijn volgens de GGD met name jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Zij maken deel uit van de 17 clusters die premier Rutte al noemde in zijn persconferentie. Rutte zei dat het belangrijk blijft om drukte te vermijden. Het kabinet wil volgende week stap 2 uit het openingsplan zetten. Vanaf 19 mei mogen dierentuinen, pretparken en speeltuinen dan weer open, net als de binnensportlocaties. Ook mogen de terrassen dan van 6 uur ochtends tot 8 uur s avonds open zijn. Voorwaarde is wel dat de coronacijfers zich gunstig blijven ontwikkelen. Over het voortgezet onderwijs hakt het kabinet op 25 mei een knoop door. Minister De Jonge hoopt dat iedereen die dat wil begin juli een eerste prik heeft gehad. Hij maakt zich wel zorgen over de vaccinatiebereidheid onder jongeren. De bereidheid lijkt nu al wat lager dan onder ouderen en dat zou nog verder kunnen dalen doordat een grote groep jongeren pas als laatste aan de beurt is. Als er dan nog maar weinig besmettingen zijn, zouden ze kunnen denken dat vaccineren niet meer nodig is, zei de jongen. Hij hoopt dat jongeren dan toch nog besluiten wel een prik te halen om anderen te beschermen. De politiebonden gaan onderhandelen met demissionair minister Grapperhaus over de CAO en werkdruk. Afgelopen weekend dreigden de bonden met een staking tijdens Feyenoord Ajax. De politiebonden zijn boos dat er nog altijd geen nieuwe CAO is afgesloten... en dat agenten niet met voorrang gevaccineerd worden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar een graad of negen. Morgen eerst volop zon. In de loop van de ochtend ontstaan stapelwolken. Maar het blijft droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. You can never know what it's like. Your blood like winter is just like ice. And there's a cold and long shines from you. Do you why?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 I want to master a channel Early in the morning Your lips your sure I'm mm so -hmm.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 Ik lees je naam in de sterren, overal waar ik ga bij ons sta. I'm Yeah. You